Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Alleen de hele kleine festivals mogen over twee weken weer los. Premier Rutte maakte net bekend dat alleen eendaagse festivals met maximaal 750 bezoekers door mogen gaan... In de open lucht of in een tent die aan alle zijkanten open is. Dat is natuurlijk slecht nieuws voor de grotere bijeenkomsten, de grotere evenementen waar meer dan 750 mensen bij elkaar komen. Of met minder dan 750 mensen waarvan men zegt, ja wij kunnen gewoon niet aan deze voorwaarden voldoen. Dan is dat ongelooflijk triest. Als bezoeker moet je een coronabewijs laten zien en je krijgt de oproep om na vijf dagen ook een zelftest te doen. Ook als je al volledig gevaccineerd bent. Een Amsterdammer van 35, die afgelopen weekend werd neergeschoten op een feest in een bedrijfspand, probeerde waarschijnlijk een ruzie te sussen. Meerdere getuigen zeggen tegen de politie dat hij tussen beiden kwam en daarna werd neergeschoten. Hij ligt nog in het ziekenhuis en is nog altijd in levensgevaar. Wie zich na volgende week zaterdag laat prikken met het janssen vaccin moet langer wachten op een groen vinkje in de Corona-check-app. Nu mag je na twee weken dansen met Janssen... maar volgens demissionair minister De Jonge heeft het middel meer inwerktijd nodig. Vanaf de 14e staat het op vier weken. En voor Femke Bol zit er misschien wel een Olympische medaille in. Ze staat morgen nacht in de finale van de 400 meter horde. Ze won net met overmacht haar halve finale in de stromende regen. Ja, en eigenlijk meestal als het regent gaan we binnentrainen als ik heel eerlijk ben. <lacht> <lacht> een mooi weerloopster. Nee, ja, ja, en Amade. Ja, dat was anders. Maar ik bedoel, ik ben Nederlands. Ik hoor tegen regen te kunnen, zeg ik dan. En het ging best wel goed eigenlijk. Dus niks ben te klaar. je niet van de wijs dan, de omstandigheden? Nee. Limarvin Bonifacia plaatste zich eerder vanmiddag al voor de finale van de 400 meter sprint bij de Mannen. Die is donderdag. Hij is de eerste Nederlander die dat voor elkaar heeft gekregen. En het weer nog. Er is af en toe wat zon, maar vooral in het zuiden ook kans op een bui. Op de meeste plekken blijft het wel droog. En het wordt vandaag een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar het verkeer op de Afsluitdijk richting Noord-Holland op de A7... moet wel rekening houden met een kwartier extra reistijd. En de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk, daar staat het vast... tussen Westzaan en het Veer bij Spaarndam. De weg is daar helemaal dicht en dat komt doordat er olie op de weg ligt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, dit is Joumer's Special Report. Goed dat je luistert. We gaan het hebben over inclusiviteit en alles wat daar binnenvalt in de community daarbuiten. En wat gezellige filmmuziek. Hier eerst het volgende nummer. Come Alive met van de Greatest Showman cast. We gaan beginnen. We gaan beginnen a shade of gray, like a zombie in a maze, you're asleep inside, but you can shake awake. 'Cause you're just a dead man walking, thinking that's your only option. But you can flip the switch and brighten up your darkest day. The sun is up and the color's blinding. Take the world and redefine it. Leave behind your narrow mind. And you'll never be the same. Come alive, come alive, go. Your light, let it burn so bright. Reach it up to the sky, and it's open wide. Your legs reified, and the world becomes a fantasy. And you're more than you could ever be, cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. your eyes you believe that lie that you need to hide your face afraid to step outside so you lock the door but don't you stay that way Dit, uh, voor dit nummer zet je de radio al wat harder, We Come Alive van de Greatest showman cast naar de gelijknamige film ook. Uh, daar gaan we het einde van dit uur over hebben. Maar dat sluit mooi aan over het thema van deze Jelmers Special Report. We gaan het hebben over inclusiviteit van de LHBTI'ers. Uh, hoe die wordt geaccepteerd door de buitenwereld. En hoe die wordt ervaren vooral door de eigen community... en wat we daarin kunnen verbeteren. We spreken straks met CSU-kennemerland Jos Alers, de voorzitter daarvan... Uh, ja, wat zijn hun uh, beleidsontwikkelingen het laatste jaar? En uh, hoe staan zij erin om het uh, zo fijn voor iedereen mogelijk te maken? Uh, zoals ik net al zei, met veel muziek, met allemaal betekenis. Ik ga er allemaal uh, de, de dingetjes bij vertellen. Dat je het nummer daarna nooit meer anders hoort. Maar eerst de inclusiviteit in de community zelf. Ja, de positie van LGBTI+ personen werd vaak als bedreigd ervaren... door uitspraken van uit de religieuze hoek of besluit in de politiek. Maar nu lijkt er sinds enige tijd een ontwikkeling te zijn bijgekomen die de acceptatie van LHBTI'ers op de proef stelt, de gemeenschap of community zelf. Een aanzienlijk grote groep mensen voelt zich niet langer thuis binnen de groep of is er nooit op dienstplek geweest. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken en dat beeld bevestigen ook een aantal jongeren die ik afgelopen april mei heb gesproken voor een onderzoekje dat ik deed vanuit mijn opleiding, eh, onderzoeksartikel... naar deze community, gewoon puur de ervaringen. En ik zeg vooraf, het zijn ervaringen, dus het is niet allemaal zwart op wit of zo. Maar in, de, in dit geval, de verhalen die mensen vertellen... dat is ook met andere thema's, die spreken meer dan duizend woorden. Um, om te beginnen, ja, de acceptatie. Uh, voel je jezelf, uh, ik betrek Ronald en Anja trouwens nog even erbij voor dit deel. Ook welkom. Dankjewel. Jullie, zijn, Dankjewel. jullie zijn, we hebben even de rollen, rollen, rollen, ja. rollen omgedraaid. <laughs> uh, uh, ja, even een open vraag aan jullie. Uh, denken jullie dat iedereen zich uh, zou kunnen thuis voelen zoals het nu gaat, hoe de sfeer is uh, binnen de community? Denk je dat de acceptatie nee. hoog is? Ik denk het is? niet. Nee, nee, ik denk niet. Maar ik denk zelfs nee. dat het eigenlijk uh, uh, de, de, ook vroeger al niet zo was. Nee, precies. Nee. Ik, denk, ik denk dat er uh, ook binnen de community... zeg maar, uh, wordt on onderscheid wordt gemaakt. En ook anders omgegaan wordt met anderen. Ja. Ik zeg niet discrimineren, maar het is wel... Ja, er is, je merkt dat dat, dat, dat toch een... een, een, een uh, ja. Nou ja, als, als ik zelf denk aan, aan de periode dat ik nog in de kast zat als jongere... Dan, uh, je, dan zoek je naar rolmodellen. Mm. En in die periode uh, was, had je Jos Brink en uh, ja. Albert Mol. En dan dachten ze, ja, maar zo ben ik niet. Weet je wel, dus ja, dat, zo, daar begon ja, al een ja. ding, dat je je ja, thuis voelde. Precies. En het is ook vaak wel, wat nu bij de jonge eerst heb gesproken... wat ze eigenlijk zeggen, we zoomen zo specifieker in... Um, het is allemaal... Je bent bang om iets verkeerd te zeggen. Of om iets verkeerd te doen. Of niet inclusief genoeg te zijn. Um, je zou bijvoorbeeld maar... Een kortere afkorting gebruiken voor LLBT. Ja. Nou ja, dat, dat, dat, dat kan om. al schuren. En uh, mm. dat is natuurlijk maar een klein voorbeeld. Maar bijvoorbeeld een biseksuele jongen... Die ik heb gesproken, 22 jaar. En hij zegt ook nog dat er zelfs... Binnen de community een uh, sfeer heerst... Uh, van dat je toch moet kiezen. Ja. Als je biseksueel ja. bent. Uh, uh, dat, dat je eigenlijk dan gewoon uh, homo bent. Uh, als jongen dan hè. Uh, uh, uh, terwijl, terwijl je dat zou juist zou verwachten van die vervelende mensen op het internet. Van ja. buitenaf. Ja. Ja. En dat is juist zo lastig. Nou, ook even doorgaan op die uh, verkeerde dingen. Zeg de pronouns van mensen. Heel belangrijk voor die mensen zelf. En ik vind het ook belangrijk om dat gewoon te doen. Want dan stel je iemand um, op de gemak. Maar als je dat dan niet meteen doet. Ja, het staat misschien wel eens in iemands Twitter bio of zo. Maar ja, ik kijk niet in iemands Twitter bio voordat ik hem uh, een uh, reply stuur. Uh, maar ja. ik denk je voor de luisteraars even vertellen... van als we dat Wat is pronouns het Twitter bio? Hebben, wat, wat, is, wat, wat is dat dan precies? Oh, de pronouns. Ja, dat speelt zich vooral af op de, de Instagram en uh, Twitter. Uh, maar is ook in het echte leven heel belangrijk. Op school of zo, of als een docenten je mailtje sturen... Uh, nou, non-binaire mensen bijvoorbeeld, uh, die willen liever niet uh, mannelijk of vrouwelijk worden aangesproken. Uh, dat is heel begrijpelijk, maar omdat het naar de buitenwereld uh, makkelijker te laten uitstralen, zetten ze dat uh, in, de, in de bio, zeg maar. Dus ja, uh, yeah, op Facebook kan je iets over jezelf vertellen, maar dat dan op Twitter en dan wat tekens korter. Ja, uh, <laughs> de uh, yeah, pronouns is dat, ja, yeah, he, him, uh, she, uh, her en uh, they, them. Is, in het Engels is het allemaal makkelijker, maar de Nederlandse taal daar is nog wel wat uh, discussie over mogelijk, over die pronouns. Nou, je hebt dan bijvoorbeeld, uh, uh, even kijken... even iets wat met transgenders te maken heeft. Dan maken we even een sprongetje. Uh, er wordt wel echt een gezonde discussie gevoerd over... Ja, transgender personen die maken een transitie... maar zijn die nou ook anders qua seksuele geaardheid? Niet dat ze er dan niet bij horen... maar het is natuurlijk wel een hele andere tak van sport... Uh, een beetje rare woordkeuze, maar goed. Uh, <laughs> uh, de, de, de Pim Steenberger was onlangs te gast in de Vijf Uur Show begin mei. En hij trok een rok aan naar zijn werk. Uh, hij is zelf uh, homoseksueel wel. Uh, uh, hij kledde zich vrouwelijk. Nou, daar vertelde hij over dat hij dat een aantal zomers geleden heeft gedaan. Uh, maar er bestaat dus ook een gevoel, een sfeer, heerster, dat als je niet bent. Dan mag je ook niet uh, over iemand of je zo gedragen als iemand anders. Want dat is eigenlijk dan een beetje belachelijk maken. Terwijl je daar zit van kijk, het kan wel. Ja, ja. Het... Ja, ja, er, er, er, er zijn gevoeligheden binnen de community die, die uh, persoon afhankelijk zijn. De een kan er uh, zeg wat rekkelijker mee omgaan dan de precieze. Ja. Uh, ik uh, behoor zelf uh, een, uh, deels tot de letter community, of de leergemeenschap. Uh, uh, daar heb je ook zeg maar deze rekkelijke en de precieze uh, ja. je hebt zeg maar de, de, de old guys om het zo maar te zeggen die echt ontzettend kijken naar hoe je gekleed bent en als dat te fashionable is ja, dan is het not done om het zo maar te zeggen dus het er ja. is ook inderdaad veel uh, uh, uh, van je moet het precies zo doen, of, uh, uh, want anders hoor je er niet bij. En dat, dat maakt binnen onze community maakt dat verschil zeg maar, maar, wel. Maar denk je dat het op zich wel een punt is dat je niet dat gewoon niet Jan en Alleman ineens. Uh, zich kan gedragen als... en dan zeggen van, ik geef steun. Dat is natuurlijk ook wel een gevaarlijke grens die je dan stelt. Precies, dat is de andere uh. kant natuurlijk. Maar je beperkt ook wel heel erg. Want je moet dan wel voldoen aan een bepaald verwachtingspatroon. Anders hoor je daar weer niet bij. Ja. En moet je dan weer een aparte klassificatie uh, doen... voor mensen die wel graag leren dragen... maar niet helemaal volledig in de fashion gaan of zo. Ja. Of, of die... Ja. Nou ja, ook, ook de gewone fashion graag dragen. En, hè, dus dus dan, dan beperk je ook heel erg. Ja. Nou ja, het tweede punt. Jullie halen het al een beetje aan je uiterlijk. Het kan op kledinggebied zijn, maar ook gewoon lichamelijk. Ja. ja, van hoe zie je eruit? Dat leeft heel erg bij jonge LHBTI'ers. En dat, dat heb ik twee eh, mensen gesproken die dat hebben ervaren. Maar dat staat natuurlijk niet op zichzelf. Dat spreekt voor veel meer. Ja, de body shaming, uh, Weer een Engelse term. Uh, maar dat is gewoon... Ja, als je er niet... Uh, kijk, ik ben dan hartstikke prima over hoe ik er zelf uitzie. Maar het zou eigenlijk nog wat iets meer gespierder moeten zijn. Iets meer perfect. Iets... Uh, hm. Nou ja, als je, als je daar niet zo mee bezig bent. Maar gewoon lekker je leventje doet. En ja, daar misschien dan lichamelijk wat anders over ziet. Daar is zelfs... Terwijl je zou denken, we zijn allemaal hartstikke kwetsbaar. Want we, we worden gediscrimineerd. En al dat soort dingen. Dan uh, denk je van, kom op, uh, geef elkaar steun. Maar de, en dat is ook weer vooral, vooral online, dus dit is echt voor mensen die, uh, waar hun leven bestaat uit Twitter en Instagram. Dat is niet, geldt ja. niet voor ja. mij, maar ja. <laughs> uh, uh, die daar <clears throat> even een slokje nemen hoor. Ja. Eh, je, je, volgens mij is dit ook wel een stuk... Wat, wat fascinerend is, is zeg maar dat het binnen de community eigenlijk... net zo geldt als buiten de community, met de regenboogcommunity. Mm. Want dit, eh, dit is ook voorbij uh, hetero-schade. Uh, het, het gaat heel erg over het ideaalbeeld en dergelijke. Ja, uh, ja. Nou, kijk de, de documentaire Social Dilemma. Ja. Eh, dat, uh, dat, dat is natuurlijk al dingen. Je, je kaart je eigenlijk af... Zou dat niet juist in onze community... waarin we weten hoe kwetsbaar je kunt zijn... zou dat niet wat ontvankelijker kunnen worden? Ja, is dat precies. wat je bedoelt? Ja, ja, precies. En ook op zo'n dag als vandaag... Uh, het bruggetje te maken. Je viert natuurlijk de liefde. Maar je zou ook moeten kunnen vieren... dat je je ergens thuis voelt. Want het is juist zo belangrijk dat, uh, dat... dat heb ik ook opgeschreven. Het artikel verwijs ik zo nog even naar. Dat het juist zo belangrijk is voor een kwetsbare positie... dat je ergens even steun of herkenning in kan vragen. En als je dan tegen een community aanloopt die zegt van... ja, je bent iets te dik. Je, je, de, of je kleding is niet goed. Of uh, ja, wat ben je nou? Ben je nou homo of, uh, de, of toch nog hetero? Of, uh, de, dat soort vragen. Waarom komt dat van binnenuit? Uh, zou, zou ik me uh, afvragen. Dit is een hartstikke interessant onderwerp. We hadden er tien minuutjes voor gepland. <lacht> en Jouwmer stress door report. Klaar. Het is uh, nog nagelezen. <lacht> ik zal het ook even delen op mijn Facebook. Van Kopen uh, uh, kopen kan je me gewoon vinden. Openbare berichten. Uh, interessant, nog even afronden uh, ook hier even dank voor die mensen die ik dan heb kunnen spreken natuurlijk destijds, en het is ook belangrijk, uh, want het is ja, als je iets op internet plaatst wat een beetje schuurt, ja dat doe je niet want dan krijg je een bak ellende over je heen waar je, uh, waar je nog dagen last van hebt uh, nou ja last je moet ook wel bereid zijn om in discussie te gaan hè? maar als het, uh, je weet wat, wat het verschil is tussen troep en een uh, redelijk tegenargument Um, ik hoop dat dit een discussie opent. En uh, net als in andere gemeenschappen. Overal is altijd discussie en stof tot nadenken. En genoeg aanleiding om een open gesprek te voeren. Dus uh, heb respect voor elkaar. En juist als je eigenlijk veel meer gemeen hebt dan je van tevoren denkt. We gaan luisteren naar Someone To You van Banners. Want wat moet je nou eigenlijk zijn ten opzichte van een ander? Je wil iemand zijn. Ook binnen de community. Je wil je, herkent, uh, je wil je herkennen in een community en je wil je, jezelf zijn en je wil je plek vinden. Nou, dit, dat woord was ik op zoek. We gaan zo verder praten over hoe we die inclusiviteit uh, gaan verbeteren met Jos Alens van CSU Kennenland. Maar eerst, heerlijk, twee nummers. Het meest inclusieve uurtje van deze Rainbow Radio Dag. Uh, we spreken aan de telefoon Jos Ahlers van CUC Kennemerland. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat goed je even in de uitzending te hebben en ook uh, alvast bedankt voor de, de bijdrage. Uh, uh, CUC Kennemerland, ja, door corona natuurlijk ook tot stilstand gebracht uh, oh, wow. qua activiteiten. Maar ja. dan is er natuurlijk altijd ruimte om na te denken over beleid. Uh, kun je daar misschien wat introducerend over vertellen? Ja, natuurlijk. Uh, ja, gelukkig, de, de ontmoetingen worden weg, beginnen nu wel weer op te starten. Dus dat is goed nieuws. Dat betekent dat we wel als vereniging elkaar weer gaan zien. Um, maar ja, we hebben, we hebben inderdaad het, het afgelopen jaar veel tijd besteed. Uh, dat is dan een beetje achter de schermen. Met uh, ja, uh, gemeentes in de regio helpen bij het ontwikkelen van, uh, van regenboogbeleid. Dus daar, ja. daar, daar is best veel tijd in gezet. En, en we hebben tegelijkertijd ook bijvoorbeeld onze hele... Uh, voorlichting voor scholen die is weer eens een keer helemaal door de wasstraat gehaald. Ze ja. dus ook helemaal kant en klaar om weer het, de regio in te gaan om voorlichting te geven op, uh, in het voortgezet onderwijs. Dus, ja. Ja, er is best veel gebeurd, maar ja, mensen zien het niet. Ja, ja, ja. En uh, ja, Jullie doelstelling is altijd om een veilige en inclusieve samenleving uh, te ja. creëren waar een plek voor iedereen is. Uh, ja. Wat is eigenlijk de definitie van inclusief? Uh, ja, dat, oh, dat is een goede vraag. Ja, onze, onze definitie van, van inclusief, zoals wij die gebruiken, is dat, dat alle, alle genderidentiteiten uh, zich thuis moeten voelen. Eigenlijk, om het simpel te zeggen. Um, uh, da, da, en daar, daar streven we naar. Dat iedereen gewoon uh, kan, zelf helemaal kan bepalen en voor zichzelf helemaal mag uitmaken wie die is. Uh, en wat die is en hoe die door het leven wil lopen. En dat iedereen daar gewoon recht op heeft om dat zelf te bepalen waar het over gaat. Ja, nu, nu is er wel uh, natuurlijk een verschil uh, waar jullie beleid op richten... met uh, wil je het wettelijk zo goed geregeld hebben... maar jullie zijn ook druk bezig om het sociale acceptatie te bevorderen, hè? Ja, ja, ja. Kijk, we zien in Nederland... Het, in Nederland leven natuurlijk in de gelukkige omstandigheid... dat het juridisch op een, uh, nou, uh, voor, een heel groot, voor een groot deel helemaal prachtig uh, geregeld is. Uh, je ziet het daar nog wat over meer oude gezinnen en regenbooggezinnen. Daar moeten er nog wat dingen opgelost worden. Uh, maar uh, dat betekent eigenlijk dat we naar een volgende fase gaan. In, ja. in de strijd, om het maar zo te roemen. En dat is, dat is ja, dat heet dan sociale acceptatie. Dus dat betekent dat, dat niet alleen het op bestuursniveau goed geregeld is, maar ook in de straat. Ja, en, bij je buren en bij je werkgever en bij de mensen om je heen. Ja, nu ben ik dan wel heel benieuwd hoe, hoe jullie dat aanvliegen. Want ik zie bij de COC uh, dan landelijk, maar dan ook uh, lokaal ga ik vanuit. Uh, ja, jullie gebruiken de termen als LHBTIQ+, en natuurlijk ook de progressvlag, laatst geïntroduceerd. Uh, ja. Daar is nogal wel soms wat kritiek van binnenuit en ook van buitenaf. Uh, hoe kijken ja. jullie daarnaar? Ja. <laughs> ja, kijk, we delen kijk, de hele de LHBTI, of de hele regenbooggemeenschap, hoe je het ook noemt, Maar we delen natuurlijk één eigenschap, en dat is dat wij als non-hetero's ontstaande te proberen te houden in een heteronormatieve samenleving met de goede Alles om ons heen is hetero, wij zijn het niet en we proberen met z'n allen onszelf veilig te hermaken en staande te houden en, en zinvolle levens te leiden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat binnen die gemeenschap iedereen het altijd maar met elkaar eens is. Ja. Uh, uh, en, en, daar, en die strijd ja, die borrelt soms ook op. En daar zit ook een generatieverschil in, denk ik. ik denk, als ik naar ja. mezelf kijk, ik ben opgegroeid met drie smaken... Uh, homo, lesbisch, bi. Uh, en, en, en dat was het. En daar, maar nu inmiddels uh, hebben we geleerd dat er veel meer smaken zijn. Ja, 52. Ja, ja. ja 52. Ja. Ik hoop niet dat je ze me allemaal gaat vragen. Want die Nou, nee. We maken er geen overhoring van. Nou, is de heteronormatieve... <lacht> ja, Nu is de heteronormatieve maatschappij uh, best wel in hokjes ingedeeld. Uh, ja. Helemaal tot in overheidsinstanties toe. Um, dan hebben we zo'n progressvlag. En dan denk ik, ja, daar komt ook elke maand een nieuw hokje bij. Ja, nee, er is... De, ja, ja, nou ja, kijk, als je mijn, mijn, mijn persoonlijke mening wil horen... Ik was heel blij met de regenboogvlag. omdat Ik, ik zag die kleuren niet zozeer als uh, dat elke kleur stond voor een letter. Ik zag het veel meer als een soort samenstelling van de regenboog. Als symbool van... Alles wat onder de regenboog kan, kan rollen. Uh, maar ja, er zijn dan verschillende meningen over. Ja, en ja, dat, dat, en dan ik, vanuit... niet, dat ik het niet belangrijk genoeg vind om het er heel druk over te maken. Ik, nee. vind ik dit prima. En ja, en dan vanuit Ceskenland is het dan gewoon dat je denkt, we, we doen het erbij of vervangt het ook de Ja. Nou, we gebruiken hem uh, hier. Ja, ik geloof dat we, nu wel, dat we hem ook wel gebruiken. En ja, het is, ja het is, we, we zitten er ook wel redelijk pragmatisch in, hoor, in die zin, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, we blazen het niet op tot principiële hoogtes, maar we gebruiken die, die progressvlag. Uh, hebben wij, ja, we hebben het volgens mij officieel geen uh, ge, ge, ge, ge, ge probleem meer om die te gebruiken, in tegendeel. Ja, precies. Um, nu nu, nu uh, dat hebben we natuurlijk niet voor niks uitgenodigd voor de regio Kennenland. En in ja. Zandvoort natuurlijk het altijd gezellige feest Pride at the Beach. Ja, nu super. is er ook uh, bijzondere ontwikkelingen tussen de gemeente en het COC. Ja, dat klopt. Uh, uh, we gaan, uh, uh, het gemeente Zandvoort heeft, uh, heeft besloten om ook in te gaan zetten op regenboogbeleid. Net zoals dat al gebeurt in Haarlem en in Velzen en in zekere zin in, in, in Heemsteden en ook in uh, Haarlem en Meer. Nu ook Zandvoort. Uh, en dat begint in september, beginnen we daar uh, eerste, eerste gesprekken met, uh, eerst maar school met bewoners van Zandvoort zelf. in gesprekken over hoe zij dat voor zich zien en wat ze zouden willen, uh, ja hoe zij het graag vormgegeven zouden willen hebben. Dus dat, dat, uh, dat, is, dat is een prachtige ontwikkeling, daar zijn we heel blij mee. En, uh, als CFC okay. Kennenballand schuiven we natuurlijk graag aan, we, we hebben het al in een paar gemeentes gedaan, dus... Uh, ja. We weten hoe we de hazen lopen. En, en waarom, is daarvoor, waarom is daarvoor gekozen om de bewoners erbij te betrekken? Nou, omdat, kijk, een uh, uh, regenboogbeleid is, nou, wat, wat, wat ik net zei, we hebben het over sociale acceptatie. En dat gaat, dan gaat het over wat gebeurt er op straat en wat gebeurt er bij je buren en wat gebeurt er gewoon in je buurt en in je wijk. Nou, dan is het belangrijk dat je de mensen bij betrekt die daar wonen. En uh, uh, we zijn een vrijwilligersorganisatie, zoals kennen hem al, we werken alleen met vrijwilligers. Dus het is beste als daar gewoon mensen uit Zandvoort zelf... Uh, ...de handscho handschoen oppakken en uh, met elkaar gaan nadenken over wat willen we nou eigenlijk in Zandvoort. Yeah, yeah. En Zandvoort loopt natuurlijk al voor, hè. jullie lopen natuurlijk eigenlijk al heel erg voorop met, uh, nu met, uh, met deze week... ...en met Pride, uh, met de Pride die jullie zelf organiseren. Dus er gebeurt eigenlijk al heel veel, dus er is een roze kunstlijn yeah. speciaal ook weer die in Zandvoort volgens mij deze zomer. Ja, dus er gebeurt al heel erg veel, hè. Dus, uh, dus ja... Dat nou, meestal is het is meestal andersom. Ja, ja. Nou, nou wordt zo'n Pride Week... of ja, bijvoorbeeld een gebra pad... een regenboogzebrapad... Um, of een, um, uh, een ander symbool... de vlag uithangen aan het gemeentehuis... Ja. wordt heel vaak als symbolisch weggezet... en gezegd van ja... ja op, de, op, die, op datzelfde zebrapad... kunnen wel hele vervelende dingen gebeuren. Wat is volgens ja. jullie eigenlijk... de waarde van die symbolische acties? Nou kijk, symbolen... Kijk... Mensen gebruiken symbolen gewoon om vorm te geven aan, uh, aan, aan, aan hun wensen. Om, om te laten zien hoe ze, hoe ze het willen. En in die zin zijn symbolen heel erg belangrijk. Dus wij geloven wel degelijk in die symbolische waarden. Ja. Uh, maar wij geloven niet in, in holle symbolen. En in holle symboliek dus alleen een zebrapad maken, dat is geen beleid. Daar hoort ook wel degelijk een... Ja. echt een, een onderbouwd beleid. Uh, met, met plannen en, en financiën en noem maar Maar tegelijkertijd is het wel heel belangrijk. Je ziet het nu in, in, je ziet nu in Haarlem in twee, en in Heemsteden wat er gebeurd is. Om, toen, uh, met die regenboogvlag die van de muur gerukt is. Ja. Ja. Uh, op het moment zie je, dan zie je ineens dat er een hele wijk, een hele straat massaal regenboogvlag gaat ophangen. En dan kun je wel zeggen, ja, dat is allemaal een beetje symbolisch. Maar tegelijkertijd is het een ontzettend krachtig signaal. Dus die ja, het, het is natuurlijk ook de, de, die zichtbaarheid. en, en ja. Waarom is het volgens het COC belangrijk dat we een beetje reclame maken voor onszelf? Nou, ja, ik heb er altijd een hele cynische reden voor. Ik zeg altijd, uh, uh, onzichtbare mensen laat je makkelijk verdwijnen. Uh, en ja. Dus op het moment dat wij zichtbaar zijn... Dan, dan, dat geeft ons macht. En dat geeft ons uh, kracht. En dat, dat zorgt ervoor dat mensen... niet makkelijk ons weg kunnen zetten. Want we zijn, in alle eerlijkheid... een relatief kleine minderheid. Het is, het is, ja, de, de, de, de schattingen verschillen. Maar stel dat er 6-7% van de, van, de, van de bevolking... is, is, is uh, niet hetero. Dan, dan houden we 97% over. Dat is, betekent dat het, dat het echt... Dat we echt altijd eraan moeten werken dat we zichtbaar blijven. Permanente dijkbewaking doen op mijn voorganger. het al. Ja. En dat is, heel, dat, is, dat is echt belangrijk. Zichtbaarheid is, is cruciaal. Ja. Misschien in Nederland dan iets minder, omdat dingen heel erg in de wet zijn geregeld. Maar ook richting de rest van de wereld is het belangrijk dat wij hard schreven. En heel hard ontzettend en heel zichtbaar zijn. Ja, precies. Dat is een uh, duidelijke boodschap. En ja, voor die, om die zicht, uh, zichtbaarheid te verwezenlijken, is er natuurlijk. Behoefte aan vrijwilligers en mensen. En ja. daarom heb je ook nog een korte oproep aan de luisteraar. Ja, wij, nou ja, zoals ik al zei, wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Wij draaien helemaal op vrijwilligers. Op mensen die uit de goedheid van hun hart uh, meewerken... Aan, uh, aan, aan die inclusieve en veilige samenleving voor iedereen. Dus daarom, ik roep mensen op om, als je bij jezelf denkt, het lijkt mij leuk om een bijdrage eraan te leveren. En je hoeft, hoeft echt niet beleidsvergaderingen bij het land van gemeentes. Er is heel veel te doen. Ja. Uh, meld je dan bij, uh, bij, bij, bij COC Kennemerland En dan vinden we vast wel een passende plek. Uh, uh, voor, voor mensen. Dus uh, ja, heel graag, heel graag. Als, uh, we hebben het heel erg nodig. Nou, ik hoop dat die boodschap goed aankomt. En het is uh, vast heel inspirerend en waardevol werk. Uh, ja, Jos Alers, uh, twee jaar al voorzitter van CUC Kennemerland ja. We hebben ook nog een uh, ruimte uh, ingebouwd voor een speciaal nummer met een, met een boodschap, ja. hè? Same Love. Waarom, ja. waarom is dit jouw nummer? Nou, omdat uh, uh, uh, wat ik leuk, wat ik bijzonder vind aan dit nummer, is dat het, het is niet een nummer voor en door, uh, door LHBTI'ers is. Maar het is, het is, het is een hetero jongen, Michael Moore, die vertelt over zijn ooms, uh, waar hij heel trots op is. En dat hij, dat hij, dat hij hoopt dat zijn ooms alweer een keertje op dezelfde gelukkige manier kan leven als hij. Uh, ...en dat hij niet begrijpt dat in het land, uh, in het land van de vrijheid... Uh, mensen, de, ...mensen de vrijheid willen opnemen om te zijn wie ze zijn. En daar zingt, zingt hij, uh, daar rept hij over en daar zingt er een heel mooi meisje zingt er, zingt er over. Ik vind het een heel mooi inspirerend en uh, een mooi nummer... ...omdat het, kijk, wij moeten het als een relatief kleine gemeenschap hebben van, ally, van allies... Hè, van, van, ...van mensen die samen met ons op de barricade willen staan... Uh, en hij is daar een heel mooi voorbeeld van, denk ik. Dat is een uh, hele mooie boodschap. En ook bedankt voor deze tijd en toelichting... voor de inclusiviteit bij CSU Kellenland. Graag Kendenland. gedaan. En nog heel veel plezier vandaag, hè? Ja, ook nog een fijne Pride. En we gaan luisteren Dankjewel. naar uh, Same Love van Mackenmore en Ryan Lewis. Dankjewel. Jo. In the third grade I thought that I was gay Cause I could draw My uncle was And I kept my room straight I told my mom Tears rushing down my face She's like Ben you've loved girls Since before pre-K Trippin'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 is dit programma toch. Uh, nee, daar moet ik aan denken bij dat uh, begin -tunetje. Maar goed, uh, hier in de Efteling, nou goed. Uh, even kijken. We zijn nog steeds terug bij Jammers uh, Special Report. En we gaan even een, uh, ja, een, een tussengaatje tussen vullen, zeg maar. Uh, we hadden het net over die tolerantie en acceptatie. En ik denk nog steeds dat het begint bij een goed gesprek. Dus ben je of ken je iemand in je omgeving die worstelt met dienstidentiteit? Praat erover, maak het bespreekbaar. Maar creëer in je buurt, buurt ook het klimaat ervoor. Zorg ervoor dat iedereen met een glimlach over straat kan lopen. En de trots mag en kan uitdragen. Ik hoop dat we samen met ieder persoon die nu luistert... en zijn haar omgeving de komende tijd nog harder kunnen werken... aan echte, inclusieve en veilige leefomgeving. Dat je niet meer over je schouder hoeft te kijken... als je hand in hand loopt in Amsterdam. Dat het normaal is als twee mannen elkaar een kus geven in de tram. En het ook... De verantwoordelijkheid om het voor een ander op te nemen. Want onrecht is nog pijnlijker als de omgeving het gedoogd. Dat je in dit vrije Nederland je in het dagelijks leven gesteund voelt door je tolerante medewens. Sta op voor een ander, ook al ervaar je datzelfde onrecht niet zelf. Samen is nog sterker dan alleen. Samen onder dezelfde regenboog. Wat een prachtig bruggetje, al zeg ik het zelf. naar het volgende nummer met Casey Musgraves uh, Rainbow. En uh, daarna gaan we even swingen uh, met de film Grey Showman, dus blijf zeker luisteren. Goodbye.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 nummer is dat, nou, This Is Me, uh, Kiel Saddle, met The Greatest Showman, cast natuurlijk weer achter zich. Prachtig nummer, ook mooi moment in de film. En ja, de film, The Greatest Showman, iedereen aan te raden om te doen, als je een beetje van musical haalt, alleen dan al kijk je hem. Uh, je hebt nu de twee nummers uit deze film gehoord en als je straks die film kijkt, weet je precies wanneer welk nummer komt. Want het beschrijft een bijzonder verhaal van een circusondernemer, eh, om het zomaar even te noemen, uh, Barnum uh, uit uh, Engeland. Dus ook het heerlijke Britse accent uh, komt uh, nog wel voorbij. Dat vind ik altijd heel leuk in films. En dat uh, uh, uh, uh, uh, beschrijft het verhaal van ja mensen in een circus zien er anders uit. Maar misschien zijn ze ook echt anders. Of ja anders dan gebruikelijk. Anders is zo'n uh, ja, apart woord eigenlijk om uh, te gebruiken. Je bent gewoon wie je bent. Uh, maar ja, toch om het nog even concreet te maken. Ja, anders. Ja, je ziet er anders uit. Uh, een, een vrouw met een baard bijvoorbeeld komt daar voorbij. Je bent iets dikker. Je bent kleiner. Je bent Lily Ja. Het is al, daar allemaal komt het samen in het circus. En je ziet ook de frictie met de samenleving. Je wordt eh, weggezegd als freaks, wat zoiets zeer betekent dat je gek in je hoofd bent. Nou, ik heb me laten controleren bij de dokter en volgens mij is er helemaal niks mis mee. Maar zeker niet als je die film kijkt, je wordt er hartstikke vrolijk van. Uh, uh, Ronald, ook een... Ja. Best wel een fan van die film, hè? Wat haalde jij eruit? Uh, nou, wat ik het prachtige vind is uh, uh, zeg maar de, de kwetsbaarheid die er is. Hè? Dus dat je als community, zoals een circusgezelschap is... ben je toch eigenlijk met z'n allen vrij sterk. Maar dan kan zo'n meerderheid zeg maar zo'n enorme invloed op je hebben... dat je uh, zeg maar de een na de ander de boel uit elkaar valt. Uh, en dat je dan uh, op een gegeven moment toch denkt van... Hey, ja die ass. Dat want, je er tegenover gaat staan en je denkt van... wij zijn wie we zijn. Ja, want je hebt in, op een gegeven moment... aan het vrij begin aan de film... een, een, een scène eigenlijk... Uh, de, de, dat die artiesten gaat verzamelen, hè, die Barnum dan. Uh, en dan bijvoorbeeld die vrouw met die baard. Maar dan moet je ze het vertrouwen geven. Jij als gewoon hetero man met kinderen... leuke vrouw en zo. Moet je vanuit jouw positie... hun het vertrouwen geven om te zeggen... dat je het kan en dat je je best wel mag laten zien... En die boodschap, ja, we willen natuurlijk niet wegkapen, maar ik denk dat deze film best wel iconisch is in het rijtje van uh, LHBTI-films. Uh, dus vandaar nog even speciale aandacht voor uh, deze dan. En ja, om nog even dieper in te gaan, uh, come alive aan het begin, ja, komt tot leven, laat je zien eigenlijk. Hè. Ook dat moment in de film ja, is gewoon uh, mooi. En ja, het is ook niet een musical film van, ja, oh nu even een liedje. Nee, het, komt gewoon, uh, het komt pas gewoon precies in het verhaal. En, uh, als je ze vaker kijkt, de film, dan kan je ook uh, gezellig meezingen. Uh, even kijken hoor. Ja, net This Is Me, daar wilde ik nog even verder op ingaan. Uh, daar is ook een heel mooi filmpje van gemaakt op YouTube, is die te bekijken. Wat een verrassing, de streamingdienst. Uh, This Is Me Pride 2018. Uh, kijk even dat filmpje met deze muziek eronder. En het is echt heel mooi. Uh, ik heb dat uh, filmpje laatst nog een keer gekeken. Maar ook een tijdje terug uh, ja, vond ik het ontzettend mooi om te zien. Je ziet daar beelden van mensen die gelukkig zijn. Uh, mensen die in een pride opdracht lopen. En dan met die tekst eronder. Uh, als je dat voor het eerst ziet misschien... of je zit misschien in een kwetsbare positie op dit moment... Uh, uh, uh, uh, ik hoop dat je er wat aan hebt. Want het geeft je veel kracht... maar het laat je, zet je misschien ook wel tot nadenken... Uh, dat je ergens vooruit mag komen. Uh, Ronald, bedankt voor dit uur. En Anja natuurlijk ook. Uh, de Jelmer Special Report. Uh, de losse fragmenten kunnen nog uh, straks worden nageluisterd op uh, ZFM. De website, oh, ik zeg wel straks, maar dat duurt eventjes. Uh, binnen een week? Nee, nee sorry Cor. Uh, <laughs> uh, uh, dan heb ik nog even iets bijzonders. Uh, zometeen. Maar eerst natuurlijk nog even verwijzing wat, wat hierna komt. We hebben zo Wendy and Friends. Uh, blijf zeker luisteren. Dat wordt ook een gezellig, kleurrijk, muzikaal... Programma. Ja. En daarna gaan we nog even door met Dallas Angel. Dus dat wordt hartstikke leuk. Um, dan wil ik nog even dit zeggen. Ik had daar al een klein deel van voor de vorige muziekblok gezegd... van de tolerantie en acceptatie. Dat het begint bij een goed gesprek... en dat het dagelijks leven uh, eigenlijk voor iedereen veilig zou moeten zijn. En dat de focus zou moeten liggen op dat je hand in hand kan lopen. En ik vind dat eigenlijk wel een mooi symbool. Uh, want het gaat over die sociale acceptatie. We zeggen altijd van... Nederland is hartstikke ver. Nederland is helemaal niks eigenlijk op sociaal gebied. Uh, dat is een beetje hard gezegd, maar dat is ook best wel zo. En als mensen zeggen, waarom is Pride nodig? Dan zeg ik, lees je nieuws. En kijk dan even hoe vaak per maand er iets voorbij komt... Uh, wat bij ieder ander uh, ook heel vreselijk is. Uh, maar dit vanwege wie hij is. Uh, zoals Peter Gabriel zingt in het zo volgende nummer... I wish I could swim like dolphins can swim. Met andere woorden... Ik wens dat iedereen, wie dit ook luistert... de trots mag voelen en in alle vrijheid moet kunnen uitdragen... dat wie hij, zij of diegene is... dat dat oké okay is, dat je zelf kan zijn... dat je dezelfde rechten hebt... net als de andere vissen in de zee van heteronormativiteit. Ik vertrouw erop dat het kan, dat het mogelijk is... we moeten het alleen nog willen. Daarom is er ook pride. Vier, geniet, maar wees je ook bewust. Maak protest tegen onrecht... Want er is hier en daarbuiten nog een kleurrijke wereld te winnen. Voor iedereen. Dankjewel. je wel. Leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl. I, I wish I could swim. Like dolphins. Like dolphins can swim Though nothing Will keep us together We can be them Forever and ever How we can be heroes